Om 8 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er komen geen nieuwe maatregelen om moskeeën te beschermen. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken gezegd... na een overleg met de verschillende moskeebesturen. Aanleiding voor het gesprek waren de recente dreigementen... tegen een aantal moskeeën. Er werd onder meer een brandbom gegooid naar een moskee in Enschede. Zodra blijkt dat er toch extra beveiliging nodig is bij moskeeën... aarzelen we geen moment om dat alsnog te regelen, zei de minister. De politie heeft een Rotterdammer van 32 opgepakt omdat hij rondliep met een automatisch wapen op zak. De politie besloot de man te fouilleren omdat hij zich verdacht gedroeg en vond daarna het wapen. Hij droeg het onder zijn jas en had een volle patroonhouder in zijn broekzak. Na de vondst is het huis van de man ook doorzocht. Daar bleek nog meer munitie te liggen. De Rotterdammer blijft voorlopig vastzitten. De Tweede Kamer reageert kritisch op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Die besloot vandaag de belangrijkste rente te verlagen naar 0% en de geldkraan verder open te draaien. Volgens de VVD heeft de lage rente negatieve gevolgen voor de Nederlandse pensioenpotten en spaarrekeningen. Ook oppositiepartij SP vindt dat de ECB op de verkeerde weg is door nog meer geld in de financiële markten te pompen. Volgens het CDA betalen Nederlandse spaarders en gepensioneerden de rekening en kunnen Zuid-Europese landen nu bijna gratis lenen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt of er een onderzoek moet komen naar kerncentrales. Vooral rond de Belgische kerncentrale in Doel is de afgelopen tijd veel te doen geweest. Volgens voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad maken vrij veel burgers en bestuurders zich zorgen. Wat voor de raad aanleiding is om te kijken of hun zorgen terecht zijn. Binnen een paar weken moet duidelijk zijn of er een onderzoek komt. Het weer nog, vanavond blijft het droog en vanuit het noordoosten neemt de lage bewolking toe. Het koelt af naar 2 graden aan zee tot iets onder het vriespunt in het zuidoosten. Morgen begint bewolkt, maar smiddags flink wat zon bij 9 tot 11 graden. Dit was het en. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu Alternative FM. Moesten jullie weer eens af uh, voor, uh, voor deze donderdag. En dat uh, begon met Jimmy Dumbel. Welkom bij deze Alternative FM. En natuurlijk dank aan Thomas de Jong van uh, Jongens Antwoord. Want uh, die hebben we ook weer uh, twee uur mogen aanschouwen op deze zender. Ja, uh, wat doe je dan op zo'n uh, dag als deze als je geen gasten hebt? Nou, dan ga je gewoon weer eens even pittige muziek uit uh, de... uit uh, de... Trek trekken, om het dan maar zo te zeggen. Want ja, we hebben nog wel wat uh, dingen uh, liggen. Uh, bijvoorbeeld ook van uh, een band. Die een paar weken geleden bij mij in de mailbox hing. van uh, Zou je wat over ons willen schrijven? Ja, dat, uh, dat ga ik ook wel doen hoor. Dat, dat, uh, huis, dat zal echt wel even gebeuren. Maar dan moet ik natuurlijk uh, ook de, het, het werkje er ook bij pakken. Uh, het is een Haagse groep. En ze noemen zich Temple Renegade. Dat is uh, zo'n beetje de naam uh, van, uh, van de band. Ze hebben uh, hun waar uitgestald, uh, onder andere op Bandcamp. En uh, ik laat er toch even wat, uh, wat uh, dingen horen van Blackout Ocean. Dat is uh, de. EP, die ze in februari hebben uitgebracht. Uh, wat zeg ik? Ja, begin februari, eind januari, geloof ik. Uh, dus dus uh, zo lang is dat uh, nog niet uit. Maar uh, ik zou bijna zeggen, oordeel zo direct zelf. Dat uh, sowieso. Um, die, komen, die komen zo direct nog uh, in, het, uh, in het programma voor, hoor, overigens. Daarbij hebben we natuurlijk ook nog, uh, nog iets, uh, omdat we dan uh, weer uh, eigenlijk uh, ouderwets een beetje pittig uh, kunnen draaien. Hebben we natuurlijk ook uh, uh, de mogelijkheid om uh, ook eventjes wat, uh, wat alternatief uh, en indie-achtige muziek uh, uit het uh, schap uh, te halen. Bijvoorbeeld deze van uh, Kin. Ze komen uit uh, Groningen en dit is Knee Jerk. Maar dan staat er nog anderhalve minuut over. Ik weet niet wat ze hebben gedaan bij Field of Steel. Zouden ze nog iets erachter hebben gezet? Of blijft dat maar gewoon anderhalve minuut doorlopen? Dat gebeurt wel eens vaker met die demo's. Het gebeurt vooral vaak bij jou, ja? Nou ja, kijk, dat schijnt zo te zijn. En bij sommige bandcamp tracks... Hou we ook ineens op en dan staat er nog gewoon uh, dikke, dikke minuten uh, om uit te Haan gaan? Ik kan me nog wel herinneren dat jij uh, als een al uh, sprintje moest trekken naar nou je. Nou ja, bijvoorbeeld uh, met uh, je van Astrid. Uh, de, de... Kijk, nou hoor ik weer hoor ik wat. Hoe hoor maar. Zie je, dus hij stond nog niet helemaal afgelopen. Hebben ze nog ergens stiekem de track nog even door laten lopen? Jij je moet het toch wel kennen? Het is zo'n hidden track, weet ja, je? Ja, vroeger, dat je je CD-speler de laatste track hebt gehad. en dat dat tellertje dan door ja, laat lopen. Maar vier geval... minuten later heb je opeens. Ja, zie je, kijk, dus het nummer loopt gewoon door. Het was uh, ruim 7 uh, minuten, bijna 8 zelfs. Maar er zitten dan dus gewoon ergens nog uh, ja, een paar, uh, paar uh, seconden uh, stilte tussen in, uh, in de plaat. is dus misschien uh, wel uh, creatief verantwoord zou Danny van het lopen misschien wel bedacht hebben met dit, met dit nummer. Het nummer heet ook My Hell Ain't Right. Of My Hell Ain't Red, dat moet ik zeggen. Daarvoor hoorde je dus de mensen van Kin. Dat vind jij ook wel iets hebben, hè? Dat Kin, ja. die jerk, dat wat we net hebben gedraaid. Ja, dat, dat, dat, dat verzin je natuurlijk niet. Maar goed. Uh, ja, die namen die verzin je meestal niet. Nee, oké. Okay, maar goed. Uh, het is, dit is wel, wel heel erg uh, fijn en bijzonder natuurlijk. Uh, nou, we gaan gewoon weer verder. Uh, deze band, dat is, uh, dat is ook uh, Daydream Delusion, heten ze. Uh, en dat nummer dat heet Revenge. Er zou er iets moeten komen. Maar dat heeft te maken met, met dit. Eh, wat gaat er gebeuren? Namelijk de nieuwe van de Dirty, dirty Collars. Tenminste, dit is natuurlijk niet uh, datgene wat ik zou moeten hebben. Want dit is, dit is duidelijk niet uh, wat ik, uh, wat ik uh, moet hebben. Volgens mij uh, had, ik, uh, had ik toch echt iets uh, van de Dirty Colors. Kijk, Happy New Year. Maar uh, oh, denk ik, het is de nieuwe single... En dan blijkt het iets, uh, iets heel anders uh, te zijn. Nou, fijn hè, dat, uh, dat je er gewoon instinct uh, op een, een of andere manier. Uh, heb je nog wel eens, uh, dat heb je wel eens. Maar goed, ik zal hem uh, even terughalen. Dan uh, ga ik uh, gewoon het, uh, het nummer wat uh, we vaak hebben gedraaid. En eigenlijk ook een beetje het uh, beetje smerige... Uh, ja, het is ook een beetje een haaste smerige sound eerlijk gezegd ook van, uh, van die jongens. En die jongens... Ze komen uit de buurt van de Petue, daar uh, uit Tiel. Daar komen ze vandaan. En daar hebben ze ook nog eens een uh, prijs uh, weten te winnen. Nou, ik heb hem uh, gevonden hoor. Dat, dat is natuurlijk uh, dit nummer. Dat, uh, dat gaan we het over. De Amazon Girl hebben. was hem dus. Emerson Girl van de Dirty Colors. Daarvoor natuurlijk de Revenge van Daydream Delusion. Bracht de tijd op twee minuten voor half negen. Zij zei al, het wordt een beetje een pittige eh, alternatieve film. Eh, ik hoorde onlangs bij de Rob Akta wordt. daar loopt Shane Hagens wel eens rond. Als een van de mensen die de, de bens moet begeleiden naar het podium toe. En wat vertelde niet meer... Pointless Arrow is weer bij elkaar. Ja, dat is het goede nieuws. Nou, uh, dan betekent dus dat uh, we ook nog het materiaal... Uh, wat we hebben liggen... weer uh, uit de motorballen halen en zeggen van... nou, we gaan het uh, weer eens draaien. Hier is uh, dat uh, mooie nummer Intruders. En dat was hem helemaal. Uh, Temple Renegade, ik uh, zei al aan het begin van dit, uh, dit uur... dat dit... Uh de EP is, die ze hebben uitgebracht, een Haagse band. Uh, nou, ze hebben eigenlijk alles uh, wat erin zit. Er zit een beetje stoner erin, er zit, uh, er zit een beetje metal in. Nou, dat, uh, dat hoor je er ook wel duidelijk aan af. Want uh, er wordt ook een beetje hier en daar gegrund. Ja, van die boze mannen maar Ja, dat is inderdaad wel wat, er... uh, wat, uh, wat uh, Wilco uh, Toebak uh, wel eens uh, deed. In uh, de rol toen nog van Harry Stapel bij CFM. Uh, en ik heette ooit Ronald Dekker. Ja. Dat waren nog eens van die piratennamen, weet je wel. Uh, zeiden we dan op een gegeven moment, wo woedende mannenmuziek noemden we dat, uh, weet je. Dus, uh, en toen dus zaten we nog in de, de watertoren. Dat is denk ik ook alweer, een, nou, pff, zeker een jaar of 17 uh, terug alweer. Dus uh, het schiet op. Ja, nog langer zelfs. Dat is bijna twintig jaar geleden. Dat is het, dat doen in de dus... kelder van de watertoren. Als ik watertoren zeg nee, ja, tegen iemand... dan, dan is, uh, ziet iedereen zo'n uh... mooi romantisch beeld... Over, boven die watertoren. Maar het is helemaal niet zo romantisch. We zaten gewoon onder in die kelder. Ja, en uh, je moest af en toe mijn werkers meenemen... om uh, nog eens een keer uh, te vinden of het mengpaneel er nog wel stond. Ja of nee? Zo erg was het? Precies. En ik kwam er nog een verhaal. Hij uh, schijnt nu bij Freak31 uh, uh, te zitten. Kwam van de week ook weer een oud collega. Ron van Dijk kwam tegen. Dat is wel, wel, wel interessant hoor. Uh, en uh, die, die zei ja. Uh, Pim Bergkamp. Dat uh, was ook al hier een uh, illustere naam. De man heeft uh, de Euro Breakdown uh, gedaan. In uh, de jaren negentig. En die, zei, uh, die zat op een gegeven moment ook in die watertoren. Het, uh, de Euro Breakdown uh, te presenteren. Alles gaven stonden dicht. Echt alles stond dicht. En toch kwam er muziek uit. Het was het uh, menkpaneel overleden. Een volledig raadsel. Wat er uh, zich. Oh, die, in die watertoren zich heeft afgespeeld. Maar goed, zo, uh, zo langer uh, muziek uitkomt ja, het niet stil ah, is. Ja, nou, goed. Het, uh, het was bizar uh, voor Woorden. Uh, hij stond ook. Hij zat er maar ook zo aan te kijken zo van. Kijk nou, alle schuiven zijn dicht. in... Toch komt er uh, geluid uit. En dat ging gewoon de eter in. Dus dat is uh, twintig jaar geleden, dames en heren, thuis. Uh, en hoe komen we erop? Nou, we kwamen erop omdat we uh, Temple Renegade... en dat vergeleken we met Woedende mannenmuziek. En van Woedende mannenmuziek kwamen we op de watertouren. Want zo is het uh, gegaan. Ja. Nou ja, nu hebben we dus, uh, lopen we eigenlijk uh, uit te diepe van wat er in de watertoren ooit uh, is gebeurd. Maar goed, het is uh, alweer, dat is waar uh, Nu uh, tijd voor Belgische vrienden in uh, deze uitzending. Is een beetje de uitstap uh, buiten Nederland om, maar is wel uh, leuk. Monofoon is dit. De nieuwe Nexus Shape, uh, We draaien hem al een uh, tijdje, uh, want uh, ja, hij staat, uh, hij staat ook over het kuch van Marcus van Dam. Ja, die was ook nog even te horen. Uh, altijd uh, bezig. Ik zag dat er nog iets uh, bijzonders was uh, voor het pand van Lisbeth, waar jij werkt. Ja. Er werd een complete parkeergarage ontmandeld, geloof ik. Ja, zo hadden we een parkeergarage <laughs> en, en, twee uur, ineens was en, en twee uurtjes later waren ze er klaar mee. Wat was daar de diepere bezin van betekenis? Uh, is de gemeente Amsterdam uh, niet zo happig op parkeergarages? Uh, nou, zeker in Zuidoost oostland niet of zo? Ze zijn, de, ze zijn de A9 aan het verbreden. En onze parkeergarage ah. stond daarbij uh, gruwelijk in de weg schijnbaar. Dat is het. Daar A9 gaat breder worden. De Gaasportdammeweg, dames en heren, die wordt iets breder. Maar ik heb daar een filmpje van geschoten. Ja, Het is dus een mooie timelapse. We dachten van nou, laten we dat eens gaan doen. Want Ik had een camera op mijn kantoor liggen. <laughs> ik denk, nou, die erop en gaan. Dus ja. het resultaat kan je nu zien op de website van Rijkswaterstaat. Ja, nou, dat, dat, lijkt, me, dat lijkt me een heel aardig uh, verhaal. Uh, uh, want dit nummer, Twisted Reality, dat uh, heb ik ook meteen beeld dat je op de snelweg allerlei uh, dingen voorbij uh, ziet uh, komen. Ik weet niet of uh, dat een diepere betekenis is. We zullen het uh, Adriaan uh, wel eens even gaan ja, vragen. We uh. hebben nog een ander liedje over auto's. Ja, ja ik weet het. Uh, automobiel van Godsworst. Ja, precies. Ja, die? Die. Op, die. Uh... Zeg, maar, kijk, heb ik die nog eigenlijk? daar want, want nou, ben van ik de... niet goed in namen, maar jij weet wel. Oh, de, de, de nummers die je. ik die goed heb. Die, die zou ik nog... Ik moet, dan moet ik even gaan graven in mijn, uh, in mijn, uh, in mijn cd. Uh, maar volgens mij... Maar je je bedoelde ik bedoelde eigenlijk die andere? Huh? Wat? Uh, nou, nah, je, je ja. laat me weer... Je ja, laat uh, me weer ik bedoel, de moet even. Hoe even heet, heet uh, die andere goede band? Ja. Ook met een filmpje van een auto. Ja, dat weet ik. Dat, ja. dat was mijn favoriete nummer. Oh, is dat zo? Ja, ja. Ik, moet even, ik moet even zoeken, want uh, dat, dat, dat, dat nummer... Uh, ik, ik, ik, ik, ik vergeet het steeds te draaien. En eerlijk gezegd ga ik dat nu gewoon even recht zetten. Uh, say uh, farewell to the Flash. Dat is een beetje dat, uh, dat, uh, dat ding. Nou, ik ga hem gewoon uh, even van, uh, van hieruit uh, erin uh, pleuren. Want uh, anders want dat dat zoek ik me eigenlijk straks een, echt een ongeluk met, uh, met, met alles. Uh, er moet, er, er moet, er moet een, een opname. Kijk, zie je? Die is er dus. Uh, die zit weliswaar van... Uh, Deze dus. En het is uh, de stemgeluid van Marlene de Sheriffs. Ze waren hier ooit uh, aanwezig. Godwars, jongens. En met Automobiel. Automobiel is running fast. They came in. All the places. They were screaming loud. The girls in the back are an awesome crowd. They look so... Oh Ik zie ze nog staan hoor, eerlijk gezegd. Uh, hier uh, toen uh, in de studio. Met een hele uh, gedieide uh, set. <laughs> vond, ik, vond ik wel gaaf, eerlijk gezegd, hoe ze dat deden. Ja, want dat was op zich ja. wel vrij bizar. Dan ja. staat hier dus een volledige. Ja, hoe zullen we het omschrijven? Metalband. Ja. Uh, en ik um, vond... Staat vol uit te spelen. En je ziet niks. Je of hoort, je niks, hoort niks. niks. Nee, En we moesten even de monitors uh, aanzetten. om het een beetje nog uh, te kunnen horen. Dat je gewoon speakers aan moet zetten. <laughs> je anders. Ja, het was de... er, er speelt iemand op een plastic drumstel. Uh, yeah. Waar je alleen. Maar p -p -p -p -p -p -p -p What? Ja, ja. Dus en dat hadden... zit En een paar gitaartjes ja. En voor de rest eigenlijk alleen maar geluid Ja, meer niet Goed, het, het, het nieuws van 9 uur zit eraan te komen ja, dat, dat zou je niet zeggen als het 7 minuten voor 9 is Maar ja, deze plaat of dit nummertje Dit singeltje, dat duurt 6 minuten Dus dan moeten we hem natuurlijk ook de volle lengte gaan geven En dat is eh, Sammy Stereo en Deliverance En die ga je horen Tot aan het nieuws van 9 uur